4 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De sporters die op de Olympische Spelen een gouden medaille hebben gewonnen... zijn tijdens de huldiging in Den Haag geridderd. Aan het begin van de bijeenkomst in de ridderzaal... feliciteerde premier Rutte de sporters met hun prestaties. De onderscheidingen werden uitgereikt door minister Schippers. Nederland heeft er een echte held bij en daarom heeft het Hare Majesteit... behaagd om jou te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ik heb risico's moeten nemen en ik heb een, uh, inderdaad ja, op rechts ook een uh, grensverleggende oefening uh, gedaan. Maar je moet ook hetzelfde, uh, of het vertrouwen daarin hebben dat je dat kan. En uh, mijn eentje had ik dat niet gekund. <lacht> ja. Een geroerde Epke Zonderland. Voor windsurfer Dorian van Rijsselbergen heeft de ridderorde een speciale betekenis. De gouden medaille die, die win je, daar doe je heel veel zelf voor. Maar een, een, een koninklijke onderscheiding die moet je toegekend worden. En die moet je verdienen. En ja, dat dit van Hare Majesteit komt, dat, dat raakt mij diep. Ook Maartje Pouwen en coach Max Caldas van de hockeyvrouwenploeg zijn benoemd tot de ridder in de orde van Oranje Nassau. De andere hockeysters krijgen de komende tijd hun ridderorde uitgereikt in hun woonplaats. Marianne Vos en Ranomi Kromowidjojo hadden al een koninklijke onderscheiding. Zij kregen uit handen van minister Schippers een beeldje. Zijn coach Jacco Verharen werd ook onderscheiden als ridder in de orde van Oranje Nassau. En Verharen kreeg bovendien de prijs voor de beste Nederlandse coach van de Olympische Spelen. De politieinvallen in Zuid-Holland en Groningen zijn bij tien mensen opgepakt. De invallen waren onder meer in een kassencomplex in Blijswijk, in Waddingsveen, Den Haag en Oude Pekela. Dit onderzoek dat richtte zich op uh, hennepteelt in combinatie met uh, arbeidsuitbuiting. En dat is een vorm van mensenhandel. In uh, Blijswijk hadden we inderdaad wel hennep verwacht. En die hebben we ook gevonden. Uh, daar hebben we 12.000 wat we noemen moederplanten gevonden. En zo'n 90.000 stekjes. Nou, die moederplanten, daar worden die, die stekjes van afgehaald. En die stekjes worden dan weer uh, verkocht aan, uh, aan henneptelers. En al die hennep in Blijswijk zat verstopt tussen peperplantjes.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 Dan het weer nog stapelwolken en een enkele stevige bui met kans op onweer. Het is een graad of 25. Morgen nog wat warmer, in het zuiden en oosten mogelijk 30 graden. En tegen de avond regen- en onweersbuien. Aan verkeersinformatie. Er zijn vooral problemen in het zuiden van Limburg. Op de A76 van Geleen naar Heerlen er is de weg dicht bij Knoop en Ten -Essen. Dat is vlakbij Heerlen.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 Goedemiddag, welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf, ons economiepanel. Even iets aan mijn microfoon doen. Ons economiepanel Klinkende Munt. Met vandaag Wim Dik, hartelijk welkom. Oud-staatssecretaris, oud-topbestuurder van KPN. En collega André Mijnema, hij is financieel-economisch verslaggever bij de NOS. Ger. Jullie hebben uh, voor een deel meegeluisterd naar het verhaal van de, over de accountants en het, het toezicht. Uh, nou, Er zijn regels voor verscherping. De Belastingdienst gaat het ermee uh, bemoeien. De beroepsgroep uh, die gaat zich ook uh, loyaal opstellen. Als er uh, allemaal fouten aan de hand zijn, André maar. En als het puntje bij paaltje komt, dan wordt de waakhond erbij gehaald, de AFM. En die gaat gewoon, ja, neem ik aan, accountants uh, vervolgen. Verwacht je hier, hier veel van? Daar kan ze zeggen zelf dat, dat uh, er niet zo heel veel zaken zullen zijn. waar plotseling dan de Belastingdienst mee in de weer gaat. En zij verwachten geen hebben... revolutie, zeiden ze. Nee, nee. Ja. Dus, uh, maar het is zonder meer goed. de, een goede zaak. Denk ik denk dat de accountants, na nou, al die verhalen die we gehoord hebben. Uh, kleine en grote schandalen, uh, vervelende dingen. Uh, dat, dat zij zelf ook een beetje in actie komen. Laten we wel wezen, natuurlijk welke beroepsgroep je ook bent. Of je nou journalist bent of accountant. Er zitten mooie mensen en er zitten minder, minder mooie mensen bij. Tuurlijk. Uh, dus daar gebeurt in elke beroepsgroep gebeurt er ook. Andere ja. vakken ook. Ja, maar die nummer twee. Alles is tijd zijn oormoer, Wim. En een beetje toezicht op elkaar kan geen kwaad. En, en als de Belastingdienst dingen weet uh, waarvan ze, waar ze dan vervolgens niks mee kan... dan is de goede zaak dat ze dan nu, zeg maar, door de convenant wel iets mee kunnen. Wim, uh, de, onze gast van zojuist, uh, accountant Pieter de Kok... die zei, het is allemaal aardig en het zijn leuke labmiddelen... Maar het helpt niet echt. Een van de allerbelangrijkste dingen is dat je niet één keer per jaar iets doorleest en doorkijkt waar je handtekening zet. Maar eigenlijk dat je elke dag, en dat kan, zegt hij. elke dag als accountant vinger aan de pols houdt. en het hele beleid en elke stap die een, een bedrijf wil nemen. beoordeelt op risicovolheid of niet. Je moet was er je veel meer bij zijn. Was je er blij van geworden als topman van K KPN? Nee, ik denk dat dat toch een deur te ver is. Ik begrijp het wel. We hebben zodra de eerste affaires begonnen in de Verenigde Staten. Met Enron en, en, en daarna... Die grote energie in Europa. Ja. Toen, toen riep iedereen, en vooral de politiek natuurlijk... van, ah, dus we te weinig controle... en die mensen die, die, die, die moeten beter op hun huid gezeten worden. En, moeten, en, en dan komt er meteen een hele wachtlijst aan voorstellen... over allerlei controlemaatregelen... Daar is natuurlijk een kern van waarheid in. Dat moet ook, daar praten we nou ook over. En dat is heel verstandig. Dus de, de, de ideeën op zich zijn goed. Maar een accountant die dag en uur met je bezig is... die kan je beter in dienst nemen en in je interne controle zetten... dan van buiten een accountant inhuren. Want die man moet op zekere mate vanaf on onafhankelijkheid hebben. Mm -hmm. En een accountant die elke dag met je bezig is... dat is dezelfde discussie als die we altijd hebben over een one-tier board. board. In een two-tier board zit iedereen altijd overal bij. Maar is de afstand niet groot genoeg om goed te controleren? En in een two board zit je niet overal bij. Twee zijn ja, dat, nou, ja. dus, dus dat er bestaat niet één alles, alles zaligmakende oplossing. Ik nee. vind dat geen goed idee. Dat, dat zou echt, niet echt, echt heel raar zijn. Ik vind dat de accountant zijn onafhankelijkheid zeer goed moet bewaken. Hij zei overigens nog een ander ding wat ik wel, wel erg uh, interessant vind. Kijk, kijk extra, doe meer je best op het soort mensen wat je in dienst neemt. Dat geldt zowel voor de bedrijven... Als je naar je financiële kolom kijkt. Kijk naar mensen die verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. En ook bereid zijn om hun vinger op te steken. En te zeggen: Ik heb naast het potje gepiest. Er moeten een paar correcties maar worden dat uitgevoerd. Is best, ik vind dat ja. ook altijd een prachtige oplossing. Maar dat is best moeilijk. Ten eerste kunnen mensen zich geheel anders voordoen dan ze zijn. En je kan, je, je kan dat niet op voorhand. En inschatten. in de loop van de jaren kan iemand cor corrumperen natuurlijk. Jawel, maar dat is nou juist. Als je. Daar, daar kwam het idee vandaan van Roel aan roleren. Ja. Nou, daarvan zei de Kok, ik zie dat niet als de oplossing. Want dat gaf voorbeelden waarbij er helemaal niet Precies. had. is. En daarom zeg ja. ik, die integriteit van, de, van het individu vind ik belangrijker. En ook daar heb je gelijk. Er is niet eens aalig, maar een oplossing. Natuurlijk daar hebben we het net over, ik zeg ook altijd... 5% van welke doorsnede je ook maakt van de samenleving... die deugt niet. Nee. Mm -hmm. 5% van alle vrouwen, 5% van alle mannen... alles wat je verder kan bedenken, deugt niet. Vrouwen is dat niet op te lossen? Nee, vrouwen... We, uh, het gaat om enkele tientallen gevallen... op 20.000 accountants per jaar. Dus jij zegt eigenlijk... als je daar wat aan wil doen... dan ben je eigenlijk bezig met de wet van de afnemende meeropbrengst. En we hebben natuurlijk als samenleving... want we moeten natuurlijk niet alleen naar de accountants kijken... We hebben de dus in een situatie gebracht, en onszelf... waarin we zeiden, oh, als het uh, gedekend is, is alles in orde. Ja. Ja. Er staat een handtekening onder, dit is verder... Zo vast als een huis kunnen we tegen iedereen zeggen. Zo zijn wij. Ja. Ben, ben dat schakelt het, een hele menselijke factor uit. Nog ja. even één ding. André, ben jij het eens. Dat uh, uh, uh, dat is wat, wat Pieter de Kok ook zegt. Een accountant meer. Uh, is, de, de, de, het bedrijf is niet alleen klant. Hij zit daar ook voor de mensen die andere belangen hebben bij dat bedrijf. Aandeelhouders. Hij zit daar eigenlijk voor de hele maatschappij. Ja. Ja. Om zijn ja. handtekening bij ja. te zetten. namens ons allen daar. Namens ja. ons allen. Dat klopt. Ja. Ja. En daar ja. zouden ze zich, een aantal althans, zou zich daar wat meer van bewust moeten zijn. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Oké. Okay. Niet voor niks is de regel altijd geweest. Maar die heeft dus kennelijk ook niet voldoende uh, soela's geboden. Mm. Als je als accountant... hoe zeer je, je met dat bedrijf ook al lang bent en verbonden... vindt, iets vindt waarvan je zegt dit deugt niet... dan heb je gelukkig niet alleen het, maar ik zou zeggen de morele plicht en het recht... om tegen je op, opdrachtgever te zeggen... je doet niet goed. Maar ze moeten weten dat jij ook de plicht hebt... omdat indien je niks doet naar buiten te melden. Ja. En dat is een stok achter de deur. Die heeft het ook niet helemaal opgelost. Nee, maar goed, 100% en krijg ik nooit wordt natuurlijk. Die stok nou dikker. Nou, dat nee. is mooi. Ja. Uh, André, uh, Centraal Bureau voor de Statistiek... heeft uh, weer eens wat gerekend. En die is met cijfers naar buiten gekomen. Ja. Iedereen heeft uh, uh, met de mond open... hijgend en kwijlend uh, dat afzitten wachten. <laughs> ook een beetje in angst en beven. Want het, waarschijnlijk ziet het er niet zo goed uit. Maar... Helaas, of helaas, uh, uh, hoera, het valt mee. 0,2 groei en dat is dan heel weinig. Maar het is in ieder geval geen krimp. Uh, de beurzen die vertonen in de afgelopen maanden een, toch een, wel een kartelzaag. Uh, hoe noemen we dat? Een zaagtandbeweging. Ja. Maar wel omhoog. Zijn we eruit? Uit de crisis? Nee, nee dat zegt CBS zelf ook. We, nee. zijn, we zijn er nog lang niet uit. En, en alle economen die ernaar kijken zeggen ook we zijn er nog lang niet uit. Want dit zijn natuurlijk cijfers over het tweede kwartaal. Dus al wel een paar maanden geleden dat het allemaal speelde. Ondertussen hebben we cijfers gekregen over de ontwikkelingen... In, in de maanden juni en juli mm -hmm. en, en augustus zijn we nu al bezig. Ja, die zien er ook niet echt voluizant uit. Dus het zal eerder minder worden of gelijk blijven... Uh, dan dat het beter wordt. Maar ze hadden wel krimp voorspeld en dat is niet zo. Ja, dat is toch een omslag ja. of niet? Ja, nee, ik heb het vorig ook gezegd... de 99% kans dat het een krimp wordt. Ja. En uh, nou, uiteindelijk wordt het dan een heel klein plusje... maar dat is allemaal zo flinterding. Ja, maar is, en, en, het is dus niet zacht. wat Ger altijd zegt... geen geluk is allemaal zo genoeg. Het ja. is, uh, weet je, het is überhaupt geen mazzel. Nee. Ja. Ja. nee, maar 0,2, daar hebben we het eigenlijk nergens over. Of het nou 0, min 0,2 was of plus 0,2, dat maakt niet verder geen fluit uit. Alleen voor het gevoel. Wim Dick, dat zit daar, dat kan je misschien zelfs wegredeneren, dat kleine plusje in, in, in de foutmarge, Net zoals bij uh, ja. peilingen, weet je wel. Nou, nou, zijn ze bij het CBS, die, die zijn behoorlijk statistisch en wiskundig onderlegd. Dus foutenmarges zullen ze wel in een, een oogschouw genomen hebben. Maar ik ben het met André eens, het is zo weinig. Wil als een luchtvaartmaatschappij tegen je zegt. slechts in 0,2% van de gevallen halen wij de eindbestemming niet. dan vlieg je niet. Dat is niet een kwestie van. <laughs> een beetje, een vliegje niet, gaat niet aan boord. En dat is hier ook zo. Je kunt dus niet, niet op zo'n kleine marge roepen... Hoera, crisis is nee. voor mij. Dat is lage onzin. Wat er wel ja. ook uitbleek is dat export behoorlijk... Hè, de, de, die kleine groei die er dan is, komt door de export... Die zo geweldig ja. goed gaat uh, in Nederland. Wat prettig Geen. is, want we zijn... Ging. We zijn zo'n belangrijk exportland. Ja. Maar waar exporteren wij naar? Naar landen waar het verschrikkelijk slecht gaat. Althans, waar voor het eerst, sinds, of voor het eerst nou ja, sinds een paar maanden ook Duitsland groeien naar, geen groei meer laat zien en dalend is. Nee. Frankrijk groeit niet. En dat zijn toch landen waar wij naar exporteren. Dus waar wordt dan toch met enige blijdschap gezegd, maar de export gaat, gaat goed. Ja, maar we zijn natuurlijk... Ik bedoel, wij, wij, gelukkig... Gelukkig heeft, heeft onze schepper in ons ingebouwd... dat wij alles wat niet leuk is, makkelijker vergeten... dan alles wat wel leuk is, dat onthouden we het gelukkig. We hebben altijd geroepen, en ik, in de tijd dat ik staatssecretaris buitenland was ook... als Duitsland niest, dan zijn wij al behoorlijk verkouden. Uh -huh. Dat weten we, we zijn hartstikke afhankelijk. Nou, of, of je dit zo moet noemen, weet ik niet. Maar als het in Duitsland minder goed gaat, dan weten wij dus al heel lang... dan hebben wij ook eventjes tegen de stroom op te roeien. Dat moeten hm. we dan maar accepteren. We moeten harder werken, betere spullen sturen. Het uh, is goed nadenken aan, aan, wie, uh, hoe en aan wie wij leveren. En niet zeggen, ja, het gaat bij hun wel wat minder. Maar onze export gaat toch eigenlijk goed? Onze export kan eigenlijk niet goed gaan als 60% ervan... wat we naar Duitsland doen, hm. minder... Ja, gaat, gaat, dat kan niet. Nee. Alleen we redeneert een beetje weg, dat geeft een lekker gevoel. André dat is hoe, ook, moet, je dan, dat hoe moet je ja. dan uh, ja. de volgende opmerking van uh, de woordvoerder Piet beetje een van een beetje een beetje de beetje een beetje een beetje de beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een wat we beetje een beetje een beetje een beetje een niet meer... Uh, en dat heeft een groter impact dan we soms wel een keer denken. Maar laten we nog wel wezen op, op, op, op, op wat, wat ik zei over het gevoel. Die 0,2% is wel geteld over drie maanden: 235 miljoen euro die we meer verdiend hebben dan het kwartaal daarvoor. Precies. 235 miljoen euro, ja, daar hebben we het helemaal over. Hm. Nou, vroeger dus dat... vond ik dat heel veel, ja, maar nee, sinds een half jaar. daarbij oren vliegen denk nee. ik ook peanuts. nee. Ja. Ja. Maar het, het, het is maar zo'n beetje. Mm -hmm. En voor hetzelfde geld komt CBS inderdaad met, met, met, met, met de volgende raming. Dat zetten, dit was de eerste raming. Ja. Dan kom je met bijstelling van de cijfers. En dan zijn we over een maand of over twee maanden blijken dan toch iets meer te zijn. Of misschien iets minder. Dan hebben we toch ja. een krimp te pakken. Dus, Ik maar dat je, we eigenlijk niet Het aardige komen. hiervan is dat het ons eventjes laat weten dat het met onze veelgeroemde, terecht veelgeroemde en goed georganiseerde export ook even anders kan. En dat maakt iedereen alert. Mm -hmm. En een van de beste antwoorden op iets wat tegen zit... is goed alert zijn en denken over nieuwe mogelijkheden. Okay, laten we, we daar hebben... even op, op doorgaan. Over nieuwe mogelijkheden, wat de crisis je kan bieden. Bijvoorbeeld een nieuwe mogelijkheid. En de vraag aan jullie is of dat een goede ontwikkeling is. Is dat bedrijven steeds minder de banken nodig hebben... om aan geld te komen prettig, Want er werd steeds gezegd... die banken zijn dan zoveel regels inmiddels gewonden... die lenen minder makkelijk uit. Bedrijven zeggen, we hebben die bank ook helemaal niet meer nodig. We gaan gewoon de kapitaalmarkt op. We gaan elders lenen ja. bij, bij, bij beleggers of bij andere geldstromen. Vertel eerst even, André, hoe gaat dat dan in zijn werk? Bij een bank leen je geld. En wat is de kapitaalmarkt dan eigenlijk? Hoe, hoe, hoe haal je daar geld vandaan? En wie zijn dat? Ja, wie is dat? Ja, nou... Dat is niet zo'n kraampje ergens op straat de nee, markt... dat nee, nee, nee. je zegt, dat is niet de kapitaalmarkt. Nou, je, je, je, je hebt ook investeerders die zich, die zich aandienen die, die je kunt betalen... Uh, waar mensen in kunnen participeren. Uh, investeringsfondsen, uh, dat soort spul. Dus niet zeg maar financiële instellingen als SEC... maar gewoon uh, be bedrijven uh, soms of instellingen of organisaties... die ook het nodige kapitaal in een soort cloud kunnen verzamelen. En daar kun je ook tegen voorwaarden lenen... En uh, dat zijn gunstige voorwaarden, anders zouden de bedrijven dat niet doen andere voorwaarden. dan de ja, banken dat, is, dat kan, dat kan. Het heeft te maken met het feit dat een, uh, een bank natuurlijk inderdaad nu erg op zijn geld zit. Uh, zuinig is op zijn geld, uh, vaak ook bijkomende voorwaarden stelt, strenger is, uh, kritisch toekijkt naar een bedrijf dat geld komt lenen. Investeerders zijn ook kritisch, want die willen dat zeg maar, geld wat ze uitlenen ook graag terugzien, mm -hmm. uh, liefst met rendement. Ja. Uh, maar de, de, de spelregels aan het verschuiven. De banken waren vroeger de, de vanzelfsprekende plaats waar je geld Precies, kon ophalen. En ja. dat is er niet zozeer meer. Is dat een goede ja. ontwikkeling, Wim, Dick? Dat die ja, banken even, eigenlijk... even zeggen, het, het is niet... Vroeger was dat, heel erg veel vroeger, was dat net zo. Ja, we zijn dat, terug van weg geweest. Dat wilde want net dat kraampje op de markt, in de middeleeuwen, daar kon je geld lenen. Dan gaan we terug naar die tijd. Dat lijkt dat, dat, dat... me heel onwaarschijnlijk. Ja? Heel onwaarschijnlijk. Maar het heeft natuurlijk ook te maken, en niet alleen met de... de Voorzichtigheid van de bank om zijn kredieten te, te groot te maken, maar ook met de deuk die de banken in, hun, in het vertrouwen erin hebben opgelopen. Waardoor mensen zeggen: als ik van, om die jongens heen kan, en we hebben natuurlijk allemaal in, uh, gezien uh, op de buis hoe ongenuanceerd de menigte dan kan reageren. Hè? Want je hebt mensen genoeg als je ze interviewt... die roepen alles waar we nou in zitten, alle shit... Absoluut. hebben we aan de banken te danken. Ja. Dat is natuurlijk een ja, klinkklare nonsens... maar het is een uiting van gevoel van onbehagen. Hm. Vanuit dat gevoel van onbehagen... kan je gestimuleerd worden zeggen... ik loop om ze heen, ik moet bij die lui niet meer wezen. Bovendien nee. zijn ze zelf wat minder willig... dus ik zoek wel een ander. Ja, Nu kan je ook zeggen dat uh, het ook een schadelijk effect heeft. Want als we even terugdenken aan de bankencrisis... En er gezegd, ja, wij moeten ten koste van alles bepaalde banken... het systeem, systeembanken, zoals het heet... zonder welke het hele betalingsverkeer in elkaar zitten en dus de economie, die moeten we redden. Dus een ontwikkeling waarbij banken uh, uit hun uh, eigen vak uh, gedrukt worden... dat is dan schadelijk voor dat systeem. Dus wij moeten er helemaal niet blij mee zijn... want straks moet de staat nog meer banken gaan helpen. Ik zeg hetzelfde wat ik net zei. Misschien helpt het de banken alert te worden op hun rol... Mm. En, want er is niks heilzamer voor iemands activiteiten dan concurrentie. Mm. En dit is gewoon concurrentie. Maar dus alert worden op hun rol, André. De banken zijn... Ge, uh, uh, dat Basel III, dat beroemde Basel III... zijn aan enorm veel strengere eisen gebonden. De banken hebben altijd gezegd... het is geen onwil van ons. Wij moeten nu wel op deze manier opereren, jongens. We, we moeten voorzichtiger met of geld uit. Want we moeten grotere buffers hebben. We moeten grotere buffers hebben. Wij moeten ja. ons aan alle regels houden. Dus wij zijn gedwongen om zo te opereren. Dat ja. zeggen zij. Zij, zeggen ook, uh, zij zullen dus zeggen, Wim Dik, meer concurrentie zal het niet veranderen. Wij zitten in dit cursus. En wij kunnen niet anders. André, dat, dat, klopt. Ja, nee, nee, dat is ook zo, want een, een bank moet zeg maar, tegenover het bedrag dat ze uitlenen aan deze of gene, particulier dan wat bedrijven, moeten zij ze, zeg maar, iets tegenover hebben staan. Hè? Ja. En, en afhankelijk van hun financiële buffers, hun reserve om het zo te zeggen, kunnen zij ze uitlenen. Als die reserves nou op last van Basel III en van anderen verhoogd moeten worden, heb je dus minder geld om uit te lenen. moet je eerst die, die buffers ophogen eh, en ben je dus beperkt in je kredietmogelijkheden. Ja. Eh, dus in zoverre zou het. Dan kan je zelfs nog een keer redeneren... Van, nou, als er bedrijven zijn die liever aankloppen bij derden dan bij ons... Ja. helpt dat ons een klein beetje om op een andere manier... Om, om, toch aan die leverage te komen. Beetje, waardoor we een beetje adem. Een beetje, adem beetje buffer opbouwen. Ja. Ja, ja, het maar je aan de, de andere kant ben je klanten kwijt. En dat hoor je natuurlijk nu al. want eh, Dat was ook een probleem bij de banken bij ons. Wij hadden vroeger... vroeger, dat eh, klinkt al heel ver weg... maar we hadden natuurlijk een aantal jaren geleden grote banken. Ja. ABN Amro, Rabobank, ING, reuzen op de markt. Internationaal gezien. Die ze allemaal aan het verschrompelen. Ja, straks als de verzekeraar verkocht is van de IEG, wordt hij nog kleiner. Abinamro is maar een nationaal bankje geworden. Rabobank eh, is voorzichtig. Misschien zou het voor de Rabo wel heel gezond zijn... om inderdaad terug te gaan naar de ouderwetse boerenleenbank. Een ander soort bank, waarom dan wordt, niet? Dan wordt het een, een, ja, een boer van kleine luien en buitenluien, zo ja. te zeggen. Maar tegelijkertijd merken die banken wel op. Eh, daardoor gaan de grote bedrijven aan onze deur voorbij. Ja. Vroeger waren wij spelers in de markt. Ja. Wamen ja. grote bedrijven bij ons ja. aankopen, De Unilever's en de Shells. Voor kredietlijnen en dergelijke. Dan hebben we het echt over miljardenstromen, die dan dagelijks over en weer gaan. En, eh, Doet dit nog een, met... iets aan de eurocrisis, deze ontwikkeling? Heeft dat nog een relatie daarmee? Uh, een negatieve. Als we uh, maar geld hebben. kunnen komen, dan draait dat wel de economie aan. Hmm. He, dus dan, dan, als als bedrijven makkelijker aan geld te krijgen, Ook of het nou een ZZP'er is of een grote onderneming. Iemand die een investering wil doen en, de, en daar hulp van een ander voor nodig heeft... en hem niet krijgt, doet hem niet. En die het wel krijgt, doet hem wel. En dat is goed voor de economie. Maar dus... zou je dan dus zeggen, het gaat er eigenlijk maar om... dat de bedrijven in elk geval geld kunnen komen? Hoe dan ook, hoe hebben ze de banken die voor nodig? En dat geeft de bank een beetje de CDA-positie. Even een tijdje in de oppositie en dan komen we weer gezond terug. Zoiets. <laughs> Ja. Nou, dat ja. zou dat kunnen. Dat een soort, je uh, soort uh, een leuke, leuke optimistische uitspraak. <laughs> ja, een soort recuperatie. Ja, maar nou, je, ja. je moet wel bedenken. André zal dat ook zitten denken. Dit, dit is een ander systeem. Hè. Dus je kunt op de kapitaalmarkt, hoe die er dan verder ook gestructureerd is... kan je ook geld lenen? Dat is een kruik die zo lang het water gaat tot die een keer barst. We hebben nou bij de banken een paar ongelukken gezien... en, en van niet geringe omvang. En dus is er een wereldwijd gebrek of in ieder geval een enorme deuk in het vertrouwen... in het financieel systeem ontstaan. Hmm. Dat zijn we met z'n allen aan het repareren. Omdat veel staten terecht zeggen... eigenlijk kunnen we niet zonder, we zullen ze toch weer... op de been moeten helpen. Ja. Als het informele circuit, waar je ook geld kunt lenen... als dus daar één keer dus heel goed fout gaat... En, en er zit ook iemand... ik bedoel, bij meneer Medoff kon je voorheen ook heel veel geld lenen... Ja. En die zit nou in de bak. Ja. Dus Wie, dus wie had er toezicht, toezicht, toezicht op, hè? Ja, ja, en, en dus ja, je, je daar toezicht. kan een fout gemaakt worden... die niet wordt ontdekt. Nee. En achteraf lijkt het een enorme fraude te zijn. En boem. Ja. Nog een veel groter deuk in het informele circuit dan er ooit in het formele geweest ja, is. Andere mijne, maar nog een ander aspect hiervan. Hè? Ik bedoel, die, die banken die kunnen dus op de kapitaalmarkt zo goedkoop lenen... dat er nu al verhalen zijn dat grote bedrijven, Heineken geloof ik, onder andere... die gaan heel veel geld lenen, terwijl ze het helemaal niet nodig hebben. Die parkeren het ergens. Ja. Maar waarom? Want investeren wordt minder gedaan, omdat niemand de economische situatie vertrouwt. Dus waarom zouden we gaan investeren? Waarom doen die bedrijven dat? Weet ik echt niet waarom een bedrijf dat zou doen. Ik kan me wel voorstellen dat bedrijven geld over hebben. Uh, en dus uh, met dat geld zelf ook zomaar kunnen, kunnen uitlenen. Dus als, als je een oorlogskas hebt en je hebt daar heel veel in zitten... maar je kunt er op dat moment even niks mee... dan heb je natuurlijk mogelijkheden om daar richting anderen wat mee te doen. Ja. Waarom een bedrijf zeg maar, extra geld zou aantrekken, goedkoop geld aantrekken... want dan hebben we lekker veel, is mij niet helemaal duidelijk. Tenzij, want dat was wat in het in de artikel erover natuurlijk ook genoemd werd... er enorme renteverschillen zijn. Mm -hmm. Als ik, als ik Hans om het zo te zeggen, voor uh, 0,8% kan lenen uh, in een markt waar, waar verder men iedereen jaagt op geld. En en je dus en het bereid is er 2% voor te geven. Ja, dan vind ik het wel fijn. Als er thuis bank thuis, aan dat ja. Ja. Dus op onze keukenblak ligt de een bank aan het spelen. Ja. Nou ja. ja. Ze ja, het zou best zijn dat ze speculeerden. Over, is Heiningen nou een slecht voorbeeld? Want er is er eentje die verdomd graag wil investeren. Ja, ja, ja geloof ja, in ja. Maar die zijn moeten bezig. voor een leven daar, geloof ik. Uh, laten we uh, dit uh, even afsluiten. Gesproken. Over voedsel. Hadden we het over voedsel, nu we het er toch niet nou, over heen. hebben. Uh, de eurocrisis. Er dreigt ook een voedselcrisis. Althans, er is een ja. aantal mensen wat dat zegt. De G20 heeft uh, gezegd... dat ze een noodforum op wil zetten... om die voedselmarkt eigenlijk te reguleren, in de hand te houden... om te voorkomen dat er een voedselcrisis uitbreekt. Want een voedselcrisis leidt enorm vaak tot opstand... revolutie, oorlog en ellende en honger natuurlijk. Wim Dik, uh, greep, een noodforum. Waarbij ze dus de boel helemaal willen reguleren. Ja, eigenlijk Laten we uh, zo zeggen. De basisgedachte is, is, is prima. Als je zegt, wel wat wij willen is... Uh, want in feite, het heet terecht ook noodforum en niet noodfonds. Nee, je, je, je kunt het zonder geld doen. Als je maar zulke goede afspraken met iedereen kan maken dat, dat je zegt. en als de schaarste weer toeslaat. en daar hebben we vervelende voorbeelden van. Hè, Rusland die zijn grenzen dicht doet en dus zijn export stillegt. waardoor er een tekort ontstaat. Eh, andere landen die doordroogt en dan weer. En waardoor mensen zeggen: oh jee, oh jee, als dat volgend jaar weer gebeurt. Eh, ik koop alvast 700 pakken koffie. hamsteren. Ja, hamsteren. Ja. Daarmee onttrek je. Voorraden, dat is bijna hetzelfde als, als, als geld lenen wat je niet nodig hebt. Oft onttrek je voorraden aan het circuit, waardoor anderen niet aan koffie kunnen komen. Dus dan ontstaat er paniekreacties. En de prijzen stijgen. Daardoor... Kan, je nu, kan je nu de zaak zo regelen dat wie voorraad, wie, wie, wie produceert, gewoon blijft exporteren en wie het nodig heeft, niet meer afneemt dan die nodig heeft voor de korte termijn consumptie of, of gebruik, mm -hmm. zodat er de, de pieken en de dalen elkaar opvullen? Prachtig idee. Klopt op langere termijn ook wel. Dat is maar één probleem. En dat is het, kan niet. Trekt, trekt men zich van het noodforum van de G20 ene fluit aan? Is het afdwingbaar die afspraak? Ik moet nog hè? zien dat de G20 kunnen zeggen tegen Rusland. Jij minder exporteert de baby soda Jij moet exporteren als Poetin dan zegt. Ik heb u niet goed verstaan, maar ah. volgens mij wou je mij iets laten doen waar ik geen zin in heb. Je hebt geen middel. Ja, ja dus we roepen van ja, we hebben de Verenigde Naties. Nou ja, dan weten we hoe effectief dat ja. is. Ja. Op heel ja. lange termijn ja. altijd. Ja, als het daar de nood in de man komt, dan merk je gelijk de nationalistische reflex. Tuurlijk, men krijpt altijd terug binnen de grenzen. Want uiteindelijk heeft men de zorg voor het eigen land, eigen binnenland, de kiezers, de burger. Mm -hmm. ja. En als fout gaat, kijken op je mythe. Ja, om en... een voorbeeld te geven hoe het fout kan gaan. Uh, het verhaal is dus dat uh, een paar jaar geleden Rusland die export van graan uh, tegenhield. Ja. Waarom? Omdat ze bang waren dat ze zelf niet genoeg hadden. Dat Graan dat werd geëxporteerd naar het Midden-Oosten. Die hadden een tekort. En ja. dat zou mede aanleiding gegeven hebben tot die Arabische lente of Arabische herfst. De ja. Ja, ja. Ja. Ja. Maar Zover, het is wel, wel belangrijk dat er wat aan gebeurt. Maar eigenlijk is het een illusie om te denken... dat je dat als een poppetier, als een poppenspeler uh, kan beheersen. Oh ja, je, je, de poging om zoveel mogelijk mensen rond de tafel te krijgen... en ze duidelijk te maken wat het probleem is... en daarover afspraken te maken dat men zich anders gedraagt... dan je spontaan zou verwachten. Die poging is zeer toe te juichen. Alleen, iedereen denkt eerst aan zichzelf, hè? Mm -hmm. Ik moet nog zien dat ik tegen iemand, ook een, een, een, een eerste aanburger, dat ik zeg van u, u mag niet bij Albert Heijn te veel meenemen. Mm -hmm. Want uh, dan hebben mijn kinderen niks. En, die, mm. en degene, degene tegen wie dat zegt, die denkt van... dat zal mij een rotzorg zijn als mijn kinderen het maar hebben. <lacht> <Ja>. <lacht> maar is het dan <lacht> niet zo, wat mevrouw Fresco heeft gezegd... er is op dit moment ook eigenlijk helemaal nog niet echt... sprake van fysieke tekorten. Alleen de angst dat dat gebeurt zorgt voor overreactie. Dat zorgt voor dit gekke gedrag. Mm -hmm. Wat het Forum dan wil proberen te reguleren, maar dat zal niet lukken. Dus alleen maar voor de, de angst voor wat men vreest... daar hebben we hem weer... maakt dat dit gebeurt. Want die fysieke tekorten zijn er nog helemaal niet. Het ja. drijft de prijzen op, wat André mijnen ja, nee, ja. maar zei. Je speelt de landen krijgen. Die hele voedselmarkt, maar dat geldt ook voor allerlei soorten markten... wordt natuurlijk voornamelijk gedreven over... hoe zit de situatie nu? En wat mag ik over een week, over een maand of twee maanden... zes maanden verwachten? Als jij ziet als graanhandelaar dat oogsten niet lekker lopen... dan neem je al je voorzorg. Dan ga je niet zitten te wachten tot, tot over zes maanden de prijzen... crescendo mogen vlogen zijn. Dus... Je pas je aan. Net zo goed als vroeger in de tijd van de VOC. En mensen verrekijken, ze zal te kijken en als de schepen binnenkwamen, liggen ze hoog of diep in het water? Ja, of zo? Oh ja, hebben, ja. Of hebben ze veel mee. Wij, hebben ze ja, ja. ja. mm -hmm. hey, Is dat voor beleggers nog een tip eigenlijk, deze crisis? <lacht> voor, uh, het, uh, een tip om te beleggen in een bepaalde voedselindustrieën <lacht> of juist niet? Nou ja, er wordt natuurlijk door de beleggers wordt, wordt er veel, veel belegd in termijncontracten. Nou, en, maar dit gaat om een voedsel. Het was ook een van de kritiek die we hadden. onder andere van de Topman en Polman. Die zei speculanten gaan er. We hebben twee jaar geleden mee aan de haal. Ja, speculanten hebben een, een rol daarin. Maar we, in feite zou je ook dom zijn... als graanhandelaar... als voorziener van... voorraden in je land. Dat je niks doet de andere kant op kijkt... terwijl de markt te gaat. Hmm. Ja. Louise, zei, ook, Louise Vesco zei, ja. of zei het ook, ietsje anders. Okay. Er heeft die nog niks aan de kunt. hand. Hij ja. zei... mondiaal gezien... over alles hebben we nog steeds voldoende voedselproductie... om iedereen te voeden. Ja. Dus er hoeft niemand met honger rond te lopen. Okay. Maar... Ja. De verdeling is zo scheef als het maar zijn Natuurlijk, kan. Ja. En die wordt scheven in een moment van paniek. Ja, maar jij zegt, je kan dat ook niet besturen. Dus nee, ook, je kunt dat ook, ook Ook zonder dit en soort Ik En Louise er niet... overigens was voormalig uh, topvrouw van de Wereldvoedselorganisatie. Ja. Een hoogleraar op dit punt. En commissaris het. bij Unilever. Ja. Oh, ja. kijk. Ja. En, en? Of is dit het? Nee, omdat we zoiets investeerd hebben. Oké, dit was het. De gehad. Oké. En dit was dat dan weer wel. Klinkende munt. Wim Dik, heel hartelijk bedankt. En André maar ook hartelijk bedankt. En morgen is Villa VPRO er weer. Vanaf half vier op deze zender Radio 1. Waar zometeen het Radio 1-journaal losbarst. En reken, Tim, maar, over die... ja, reken maar dat de economie ook een belangrijk thema bij ons zal zijn. André, komt straks nog een keer bij ons terug. We spreken met economische weder van Wijnbergen. We gaan een kijkje nemen in Duitsland, in Frankrijk. Kijken hoe het daar allemaal gevallen is. En wie nu denkt van, bah, helemaal geen zin in die economie... kan ik me soms wel een beetje voorstellen. We hebben genoeg ander nieuws wat wel vrolijk is. En wat het is, Tessel, ga ik lekker niet zeggen. Eerste hoofdpunten van het nieuws, Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Bij drie zelfmoordaanslagen in het zuidwesten van Afghanistan zijn 28 mensen gedood en 70 gewond geraakt. Die aanslagen waren in de stad Zarans, waar het normaal gesproken rustig is. Iemand liet zijn bomgordel ontploffen in het centrum van de stad. En tegelijkertijd nam de politie in andere delen van de stad twee verdachten onder vuur, waardoor de explosieven die ze bij zich hadden ontploften. Hulpdiensten in Iran hebben twee overlevenden onder het puin vandaan gehaald. Ze zijn door speurhonden gevonden en ze zijn gezond, meldde de staatsmedia. Iran werd zaterdag getroffen door twee aardbevingen. De sporters die op de Olympische Spelen voor Nederland de gouden medaille hebben gewonnen... zijn tijdens een huldiging in Den Haag geridderd. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen, Turner Epke Zonderland en Maartje Pouwen. en coach Max Kaldas van de hockeyvrouwenploeg... die werden benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. En bij de ingang van de Rotterdamse haven zwemt een walvis. Het gaat om een bultrug van 7 à 8 meter lang. Volgens het havenbedrijf is hij nogal speels. De patrouilleboot van het havenbedrijf probeert het dier uit de haven... en de vaarweg te houden door te toeteren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANUBE verkeersinformatie. Ondanks de vakantie staan er een paar dagelijkse files in de randstad. In Limburg zijn verreweg de meeste problemen. Want de A76 richting Aken is voorlopig dicht bij knopen ten Essen door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat file vanaf Schinnen, drie kilometer. Maar ook op veel andere wegen, veel alternatieven in dat gebied, loopt het nu vast. Daarom kan het verkeer dat nog bij Eindhoven zit beter omrijden via Venlo. Het NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk. Goedemiddag. Groei en geen krimp. De Nederlandse economie in het tweede kwartaal. Voordat u nu begint te juichen, wacht even rustig af deze uitzending. Want er zijn en blijven genoeg zorgen over de voortdurende crisis. Premier Rutte heeft van zich laten horen vanmiddag. Hij sprak de Olympische medaillewinnaars toe. Wij waren erbij. Rutte spreekt niet tijdens een verkiezingsdebat deze middag in Utrecht. Wij zijn daar wel. En over de VVD gesproken. Hans Wiegel stopt ermee. Althans, als voorzitter van de Nederlandse Brouwers. En stoppen met praten over de politiek, was niet. Wiegel is straks de gast in dit NOS Radio 1 Journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Um, beginnen in Utrecht, want nog een kleine maand te gaan... en dan zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor het succes van die verkiezingen zijn de lijsttrekkersdebatten heel belangrijk. Althans, dat hoor je vaak. Vandaag is er al zo'n debat bij het studentenkoor in Utrecht. Daar is Wilma Borgman voor ons. Wilma, goedemiddag. Althans, dat was wel de bedoeling, dat Wilma er is. Nou, die is er wel, maar we gaan even opnieuw contact leggen. We gaan dan naar Rotterdam. Want de bemanning van, de, uh, van een patroute, patrouillevaartuigje van de Rotterdamse haven... knipperde vast wel even twee keer met de ogen vanmiddag. Toen zagen ze namelijk een walvis. Levend en wel in die Rotterdamse haven. Pieter Robal, goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Ik ben eh, Pieter Robal. Ja, Ik ben het meester van de RPA15. Van het havenbedrijf Rotterdam, hè? Kunt u eens ja, even omschrijven wat u vanmiddag zag in één keer? Nou, rond 14.50 uur wij in de monding van de Waterweg. We waren stembij voor een uitgaande sleep en een uitgaande geulgebonden vaartuig. En daar zagen wij tot ons uh, grote blijdschap een uh, bultrug in de monding uh, rondzwemmen en springen van ongeveer 8 à 9 meter lang. Nou, kennelijk had hij het verschrikkelijk naar zijn zin, want hij bleef eigenlijk maar een beetje in die monding rondspelen. Nou, nadat we er wat foto's van hebben gemaakt en het uiteraard gedeeld hebben met iedereen die dat maar zien wil, hebben wij samen met een aantal andere collega's van de douane geprobeerd om het beest, hetzij de Zuid of de Noord, in te drijven, omdat we een uitgaande geuler hadden, die met zijn diepgang. Uh, ...geen ruimte meer overlaat om het beest eventueel onder het schip door te laten vluchten. Nou, dat is ons gelukt. En uh, nu is het een uh, beetje vrolijk aan het spartelen ter hoogte van de tweede maatvlakte. En, en dat gebeurt niet elke dag, begrijp ik uit de woorden. Nee, nee. Ik zit hier nu uh, 35 jaar bij een havenbedrijf. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik een, uh, een beest uh, levend aantref in het... Uh, grijze verleden hebben we al een paar keer uh, moeten meemaken... dat zo'n schip of zo'n uh, zo beest dood op de bullen van een uh, zeevaartuig lag. Maar deze was gelukkig uh, springlevend. En u wist ook meteen dat het om een bultrug ging? Nee hoor, uh, zo'n kenner ben ik nou ook weer niet. Maar ik werd door omstanders die uh, te kennen gaven dat ze... Kennis van Zaken al op op attent gemaakt dat er dus een uh, terug moest zijn. Dus uh, die wijsheid van een ander heb ik hiermee overgenomen. En wat doet dat beest daartoe? Nou, uh, ik denk dat hij uh, ja, uh, vrolijk aan het uh, rondsportelen is. Ik zeg al, hij uh, zit de hoogte van de Waterweg een beetje in de noord... Dus richting Monster en dan weer de richting van de, van de Zuidkant. De tweede maasvlakte. Ik heb geen idee hoe lang die hier nog blijft blijf rondzwemmen. Hetzelfde geldt. Duurt dat nog wel 24 of 48 uur. Doe me een beetje denken aan het verhaal van die Walvis die ooit in Londen in de Tanks arriveerde. Is er een kans dat deze Walvis ook richting uh, Rotterdam gaat? Uh... Ik acht het niet uitgesloten dat het beest uh, waarschijnlijk uh, best wel de rivier op zou kunnen gaan zwemmen. Of het zij het Kalandkanaal in, richting uh, vierde, vijfde en zevende Petroliumhaven. Dat kan ik niet voorspellen. Ja, met het beest in Londen is het niet goed afgelopen. Uh, is er een kans dat er gevaar is voor deze walvis daar bij de Maasmond? Nou, ik heb zelf de indruk. Uh, het beest was zo verschrikkelijk levendig. Dus uh, volgens mij is hij niet ziek of wat dan ook. En als we in de haven zouden tegenkomen, dan denk ik wel dat wij in staat zijn om met een aantal uh, andere overheidsvaartuigen het beestje weer zachtjes uh, richting zee te drijven. Ja, heeft hij al een naam gekregen? Nee, nee, nee daar hebben ik nog geen tijd voor gehad om eraan te denken. Maar ik zou zeggen, uh, ja... Gooi iets wat in de lucht. We gaan we over nadenken de komende uren. We gaan eens even bellen met wat mensen die er heel veel verstand van ja, hebben. Om te kijken wat deze bultrug daar bij Rotterdam in het water doet. Meneer Robel, dank u wel voor deze uh, getuigenverklaring. Ja, nou, nou, graag gedaan. Ik hoop dat dat uh, vaker voor mag komen. Dank u wel. Ja, oké okay, hoor. Dag meneer. De economie dan, het is maar 0,2 procent, maar toch, de economie in Nederland is het afgelopen kwartaal licht gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor. Daar komen we deze uitzending nog uitgebreid op terug, maar eerst even die twee andere grote economieën in Europa, Duitsland en Frankrijk. De economie in Duitsland om te beginnen, die groeit nog steeds, maar minder dan verwacht. De groei in het laatste kwartaal was 0,3 procent, het kwartaal daarvoor was dat nog een half procent. In Berlijn correspondent Tim de Wit. Tim, zijn de economie economen bij jou in Duitsland bezorgd. Ja, ja, dat merk je toch wel. Uh, er is nu, zoals je zegt, nog wel groei gerealiseerd. Maar verschillende tekenen wijzen er toch wel op... dat ook Duitsland langzaam richting een economische krimp gaat. Uh, de Duitse economie verliest een beetje zijn kracht... Uh, schreef Der Spiegel er bijvoorbeeld over. En een econoom zei, het lijkt erop dat Duitsland langzaam maar zeker... ook wordt aangestoken door het eurocrisisvirus. Ja, Dus dit zou wel eens het laatste positieve nieuws... over de Duitse economie voor dit jaar geweest kunnen zijn. Dus ja, je kan gerust zeggen dat de zorgen wat toenemen in ja, Duitsland. Ja, en belangrijk in dat opzicht natuurlijk ook omdat Duitsland geld de economische motor van Europa, waar Nederland heel veel mee te maken heeft. Inderdaad, ja, tuurlijk. Reed tot voor kort scoorde Duitsland ook hartstikke goed economisch. Uh, leek het eigenlijk nauwelijks last te hebben van de financiële crisis in Europa. Er uh, werden de mooie groeicijfers gerealiseerd en dacht iedereen dat Duitsland zich er wel doorheen zou vechten. Maar goed, ja, nu ook dus hier wat minder goede vooruitzichten. En ja, vermoedelijk zal het dus nog minder gaan de komende tijd ook. Wat zijn de oorzaken daar bij jullie in Duitsland? Nou, uh, ja, het feit dat Duitsland nu nog wel groei realiseert, dat komt door een aantal dingen. Uh, aan de ene kant zijn de bestedingen van consumenten iets toegenomen, dus Duitsers blijven nog wel gewoon geld uitgeven. Uh, daarnaast is de export wat toegenomen, net zoals in Nederland het geval is, en uh, is de werkloosheid verder gedaald. Dat is natuurlijk allemaal positief, maar dat verhult een beetje waar het probleem zit, en dat is aan de kant van de investeringen, met name uit de industrie. Daar zie je enorme dalingen. Uh, veel bedrijven in Duitsland zien dat ze minder orders binnenkrijgen, vooral uit landen uit de eurozone, en ja, daar is de Duitse economie voor 40% van afhankelijk. Ja, dat zorgt er dus voor dat er steeds minder geïnvesteerd wordt. En de vrees bestaat dat die daling zich alleen maar door zal zetten... en ja, dat Duitsland daardoor ook, zelfs het volgende kwartaal al... waarschijnlijk geen economische groei meer zal halen. Op welke manier kan de regering daarop vooruitlopen... dat ze hebben eventueel maatregelen kunnen nemen voor zoveel mogelijk... Nou, wat je ziet is dat Duitsland heel veel doet... om dus minder afhankelijk te zijn van die andere euro-landen. En met name als het gaat om de export... probeert Duitsland heel veel deals te sluiten... met grote landen buiten de EU. Uh, je ziet het vooral aan wat bondskanselier Merkel allemaal doet... als het gaat om haar buitenlandse reizen. Want ze is bijvoorbeeld al dit jaar een keer in China geweest... en gaat binnenkort weer. Uh, Brazilië is ze geweest, Indonesië. Ja, dat zijn landen die het economisch nog wel goed doen. Uh, flink groeien. Ja, en Duitsland hoopt daarvan natuurlijk mee te kunnen profiteren. Maar goed, het is wel de vraag of dat op korte termijn genoeg zal zijn om te voorkomen dat Duitsland economisch zou krimpen... in ja, het jaar wat nog voor ons ligt. Tim de Wit in Berlijn. Gaan we naar Parijs, naar Frank Renaud. Want uh, Frank, er is geen uh, groei in Frankrijk... maar voor het uh, derde achter in het volgende kwartaal stagnatie. Was er wel voorzichtig gerekend op lichte groei... Dan ligt er een beetje aan aan wie het vraagt eigenlijk. De regering, de Franse regering, de socialistische regering... die gaat uit van economische groei dit jaar. 0,3 procent. Dus die hadden natuurlijk op meer gehoopt. De Franse Centrale Bank daarentegen die voorspelt juist een recessie. Dus die had minder gerekend. En economen die hadden een lichte krimp verwacht. nou Wat we nu dus zien is dat het tweede kwartaal van 2012... officieel op 0 procent groei zit. En het zit dus een beetje in het midden van de verwachtingen. Het is niet goed, maar het is ook weer geen recessie. is een beetje de algemene mening hier. Ja, we worden net vanuit Berlijn dat... de, de Duitsers nog steeds flink uh, geld uitgeven als uh, consumenten. Hoe is dat in Frankrijk? tegenovergestelde Hier zorgen lagere consumentenuitgaven juist voor die 0% groei. Dat is de belangrijkste oorzaak eigenlijk, blijkt uit die officiële cijfers van het Bureau voor de Statistiek hier. Mensen houden de hand op de knip. De bedrijfsinvesteringen we hoorde Tim daar net over zeggen in Duitsland, die trekken hier juist wel weer wat aan. Het lijkt enige positieve gedachten te zijn bij ondernemers over de toekomst. Maar er staat weer tegenover dat de handelsbalans negatief is in tegenstelling tot Duitsland. Frankrijk importeert heel veel en exporteert weinig. Nou is in Duitsland-Merkel al een tijdje aan de macht. Uh, Frankrijk... Heeft het, net een nieuwe president, Hollande. En dan kijkt natuurlijk iedereen naar de manier waarop hij dan misschien dan deze crisis kan bestrijden. Uh, gaat hij met deze cijfers in de hand iets onmiddellijk doen? Dat is de grote vraag nog, want straks pas na de vakanties, als de begroting voor 2013 wordt opgesteld. En in 2013 moet het tekort zijn teruggedrongen, door Europese maatstaven, 3%. Dan worden nieuwe bezuinigingen op een rij gezet door de regering. Daar moeten we nog eventjes op wachten. Maar minister van Economische Zaken, Pierre Moscovici, die zegt: het gaat lukken. Voor wat de 2013, alors soyons clairs. Il y a une prevision aujourd'hui qui est de 1,2%. Elle n'est pas de 0%. Ce qui suppose que nous travaillons, mais durement, au retour de la croissance. De regering rekent op. 1,2 groei in 2013, zegt de minister van de Economische Zaken Moscovici. Maar om dat te halen zal dus wel heel veel gedaan moeten worden, erkent hij ook nog. De Fransen willen vooral de uitgaven stimuleren, de koopkracht stimuleren. Maar tegelijk moet enorm bezuinigd worden om aan het begrotingstekort van 3 te komen. En economen in Frankrijk die betwijfelen enerzijds of het groeicijfer van 1,2 wel realistisch is van de Franse regering, en twee, of de linkse Franse regering wel zal doen wat nodig is om dat tekort genoeg terug te dringen. Frank Renoud in Parijs en ook Tim de Wit in Berlijn. En na vijf uur spreken met Zweden van Wijnbergen... over de Nederlandse cijfers van de economie die van de vandaag bekend zijn gemaakt. Dan gaan we nu wel naar Utrecht. Toch, Wilma Borgman, ben Ik hoop het, ja. Te... Ja, hoor, We horen je laatst dadelijk. Want we gaan met je praten over die lijsttrekkersdebatten. Vandaag dat debat bij het studentenkoor bij jou in Utrecht. Uh, Rutte, Roemer, Wilders zijn er niet. Waarom niet? Nee, dat klopt. Nou, um, uh, Rutte zegt bijvoorbeeld... ik wil nu nog geen campagne voeren. Uh, de VVD heeft over anderhalve week... volgende week zaterdag het verkiezingscongres. Daarna pas wil hij echt los. En uh, tot dan uh, wil Rutte zoveel mogelijk... als uh, premier bezig zijn. En eigenlijk is vandaag wel een goed voorbeeld. Hè, want de vijf uh, lijsttrekkers staan hier... op het podium in Utrecht... bijna elkaar inhoudelijk de maat te nemen... over het onderwijs. En tegelijkertijd uh, ontvangt de premier Rutte in Den Haag... de sporters van de Olympische Spelen. En dat is een beeld dat ze toch... heel Heel graag zien bij de VVD. Uh, je kan je afvragen of dat niet riskant is. Want de kiezer kan dan Rutte ook nou ja, wat meer partijloos... als een soort staatsman boven de partijen gaan zien. Um, dat kan een risico zijn, maar dat zal moeten blijken. Uh, bij de SP hebben ze de afweging dat er heel veel aanvragen binnenkomen... bij Ebu Roemer voor allerlei debatten. Roemer moet dus keuzes maken, want uh, al die debatten langs gaan, dat gaat simpelweg niet. Uh, Roemer is vandaag in Amsterdam. Daar schept hij uh, het allereerste tomatenijsje, heb ik me laten vertellen. Die kiest dus daarvoor en niet voor de confrontatie met de andere lijsttrekkers. Uh, iets soort geldt voor Geert Wilders en zijn PVV. Die begint eind volgende week, de vrijdag 24 e de campagne. Um, dan heeft hij de aftrap en eerder doet hij geen campagne dingen. Bovendien uh, zit hij nu in het buitenland. Dus die drie niet. Wel komen hier zo langzamerhand het podium op uh, uh, Buma van het CDA... Sap van GroenLinks, Slob van de ChristenUnie... Diederik Samson van de PVDA en uh, Alexander uh, Pechtold van uh, D66. En dat genoemde drietal er niet is... is voor deze andere partijen aanleiding om daar even op in te gaan. Nou, ze zeggen daar niet al te veel over. Uh, wat je daar, uh, als je met, met de medewerkers van de campagne teams belt, hoort... is uh, dat, ze, wel, dat ze, ze vinden het officieel jammer hè, dat uh, uh, die drie er niet zijn. Ze hadden graag over zo'n belangrijk onderwerp als het voortgezet onderwijs gesproken. Waar ze graag in debat gegaan met Rutte, Wilders en Roemer. Maar ja, dat moet dan maar zo. Uh, maar stiekem vinden ze misschien helemaal niet zo erg, Tim. Want uh, alle aandacht gaat nu naar deze vijf partijen. En hoe minder concurrenten er zijn, uh, hoe beter te slotten. Zo is dat. En ik kun je al een eerste indruk schetsen... Bij... Nou, er staan nu twee lijsttrekkers op het podium. De eerste was Jolande Sap en nu is uh, Arie Slob net geïntroduceerd. Het debat is dus nog niet echt van start gegaan. Uh, we kunnen er misschien een klein stukje van laten horen. Hallo. Hallo. ik ben. Er zijn wat vragen uit het publiek, die kan ik niet helemaal goed verstaan. Dus ik stel voor dat we even wachten tot het debat echt goed is begonnen... en dat we dan na zes uur een verslag laten horen hier op Radio 1. En dat verslag krijgen we dan van jou, Wilma Borgman. Dankjewel. Straks kapitein Westerling die in beeld toegeeft bij oorlogsmisdaden betrokken te zijn geweest. Hoe uniek is dat? Kwart voor vijf, de situatie op de Nederlandse wegen. Wijnandsmaan, goedemiddag. Goedemiddag. Blikvanger blijft de A76 geleen richting Heerden. Er is rond het middaguur een ernstig ongeluk gebeurd met een aantal vrachtwagens bij Heerden. De weg is voorlopig nog dicht. Uh, gaat niet om vijf uur open, maar waarschijnlijk pas om half zes. Tussen Spouwbeken en Knopen Essen staat zes kilometer fiede. En als je nog bij Eindhoven zit en richting Keulen wilt, dan om via Venlo. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdick. Ik ben niet zo'n held van mezelf.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 sigh is always always always alles in it woo hoo komt a cool phantom? Beauty and the Brains, Nielsen. Gert Hiemstra, het is bijna 10:50 voor We gaan met je praten over het, het, het weer. En het nieuws in dit weerpraatje, Gert, is uh, komend weekend te zien en te voelen. Want dan wordt het niet warm, maar heet. Ja, dat klopt. Uh, die kant gaat het wel uit. Uh, het ziet er naar uit dat in het weekend de temperaturen oplopen naar tropische waarden. Zo rond een graad of 30. Dat zal niet, misschien niet overal gebeuren. Het is natuurlijk ook nog ver weg. Maar zoals het er nu naar uitziet, uh, lijkt het toch gewoon een erg warm weekend te worden. Maar voordat we in dit weekend arriveren, hebben we nog een aantal dagen te gaan. Hoe Zeker. gaan we die kant op? Het komend etmaal bijvoorbeeld. Nou, het is nu ook wel behoorlijk warm. Uh, het voelt ook wat broeierig aan buiten. En Morgen zal er trouwens nog meer zijn. Temperaturen nu zijn zo'n beetje 24 graden op de wadden... tot zo'n 28 graden in, uh, uh, in Noord-Limburg. Ik denk dat er morgen nog wel een paar graden bij zullen komen. Er zitten nu trouwens ook een paar felle onweersbuien... vooral boven het midden van het land. Zeg maar een strook vanaf uh, West-Friesland over Flevoland... De Veluwe richting Nijmegen en in dat gebied daar komen toch behoorlijk felle onwisbuien voor. Ook vanavond zullen we daar nog mee te maken hebben. Dan krijgen we een nacht die nogal uh, zacht verloopt. Hoge temperaturen, zo'n 14 tot plaatselijk 18 graden. Ja en morgen hebben we dan opnieuw een uh, ja, ronduit zomerse dag. Met temperaturen van uh, 26 graden in het noorden tot uh, plaatselijk 31 graden in uh, Limburg, Zuid-Limburg. Toen maar, dan zou je verwachten dat de, de dagen daarna... op weg naar dat uh, weekend met tropische waarden... dat het nog warmer wordt en zonniger wordt. Ja, maar dat gebeurt niet, want uh, er komt in de tussentijd nog een koufront over. En dat gebeurt dan morgenavond en in de nacht. En dat zal vergezeld gaan van behoorlijk actieve regen- en onweersbuien. Er kan plaatselijk erg veel regen vallen. En het woord zegt wel koufront, daarachter wordt het wat koeler. Niet echt koud, maar de temperaturen donderdag van zo'n 23 graden gemiddeld... En na donderdag, dan lopen de temperaturen geleidelijk op. En uh, dan gaan we dus richting die 30 graden. Dat is een grote fluctuatie van temperaturen. Ja. Is ja. dat normaal voor het even jaar? Nou, dat is ja, niet heel bijzonder. Um, ik denk dat dit, dat dit in augustus wel eens vaker voorkomt op deze manier. Um, dus het, het is niet zo dat het heel uitzonderlijk is voor, uh, voor Nederland. Broeierig, koeler en heel heet. Ja. Mooi weekje wordt dat. Ja, zeker. Gert, dank Dankjewel. Terwijl het geweld in Syrië voortduurt, wordt er buiten het land bijna dagelijks over de situatie in het land gesproken. Afgelopen weekend was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton bij haar collega in Turkije. Vandaag bezoekt de politiek adviseur van Assad de minister van Buitenlandse Zaken in Peking. En vanuit Amman liet de oud-premier van Syrië van zich horen. Het Syrische bewind stort in elkaar, zowel militair, economisch als moreel. Dat zei de onlangs overgelopen premier Riyad Hijab. Hijab hield vanmiddag een persconferentie in Jordanië... waar hij begin deze maand naartoe vluchtte. Ook militair verkeert het land in deplorabele staat, zegt Hijab. Het heeft nog maar controle over 30 van het land. Volgens de Syrische ex-premier klopt de lezing van het regime niet dat hij ontslagen is door Assad. Hij is uit vrije wil opgestapt. Op zondagavond 5 augustus verliet ik Damaskus, al dus Hijab. En dat deed ik omdat God dat wilde. De overgelopen Syrische premier zei vanochtend in Amman... dat hij geen enkele intentie heeft om weer een leidinggevende functie op zich te nemen in het vrije Syrië. En dat vrije Syrië zal volgens hijab snel een feit zijn. De overgelopen oud-premier van Syrië vanuit Amman in Jordanië. En na zes een gesprek over de persconferentie van deze man met Midden-Oosten deskundige Bertus Hendriks. Opnieuw ophef rond de Nederlandse betrokkenheid in voormalig Nederlands-Indië. Een paar weken terug doken nog foto's op van executies in voormalig Nederlands-Indië. En nu is er een nog nooit eerder uitgezonden interview... met de roemruchte kapitein Raymond Westerling. Westerling wordt verantwoordelijk gehouden voor de executie van zo'n 3500 mensen... op het Indonesische eiland zuid celebes in 1947. In het interview uit 1969, en nu in handen van het NCRV-programma Altijd Wat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 Kapitein Westerling, historicus Willem IJzerreef schreef een boek over de Nederlandse betrokkenheid in Zuidse levens. Meneer IJzerreef, goedemiddag. Goedemiddag. Een bijzondere stem uit het verleden als u dit terughoort. Ja, dat is wel een nou, apart stemgeluid. Hè. Dat, is, uh, dat klinkt anders dan de gemiddelde Nederlander ook. Hè. Hij heeft wel een bepaald accent. Ja, uh, decennia geleden. Maar hoe bijzonder is wat hij zegt? Nou, het is bijzonder dat hij echt het woord oorlogsmisdaden gebruikt. Uh, hij heeft veel interviews gegeven, enkele ook wel op beeld. Maar dit is toch wel bijzonder dat hij in een interview en de verantwoordelijkheid op zich neemt. En uh, zegt dat onder zijn uh, eenheden uh, oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Daar heeft hij overigens nooit de verantwoordelijkheid voor uh, genomen en uh, verantwoording voor afgelegd. Maar heeft hij dat al eerder gedaan? Heeft hij al eerder bekend dat er oorlogsmisdaden waren gepleegd? Nou, ik weet niet zeker of hij het woord oorlogsmisdaad heeft gebruikt. Hij heeft wel uh, eerder erkend dat er onder zijn uh, troepen... en onder andere kneeltroepen die met zijn troepen samenwerkten, dingen uit de hand gelopen waren. Ja, want wat betekent dan wat hij nu zegt? Wat betekent dat als we dan al 2012 daarop terugkijken? Nou, in de eerste plaats uh, vind ik eigenlijk dat hij um, voor het eerst... Um, eigen uh, ondergeschikte zwart maakt met deze uitspraak. Um, uh, zegt eigenlijk zegt hij, ik was uh, uh, steeds heel goed bezig en anderen hebben het slechter gedaan. Vind ik niet helemaal netjes. In de tweede plaats erkent hij dus uh, oorlogsmisdaden die hij ook onder, onder zijn verantwoordelijkheid uh, neemt. Um, en daar is nooit iets aan gedaan. Dat is altijd uh, um, uh, zonder vervolging gebleven. Ja, volgens de cameraman die bij dit interview aanwezig was... natuurlijk als camera, wilde de omroepen het interview in 1969 nog niet uitzenden. Nu ja. dus wel. Waarom toen niet? Um, dat weet ik niet, daar was ik niet bij. Maar um, ik denk dat het uh, te gevoelig lag. Uh, in die tijd waren natuurlijk nog ontzettend veel... Um, oud indië militair actief en heel betrokken en goed georganiseerd. En daar lag wel pressie. In de tweede plaats had de overheid weinig, be weinig belang... bij het uh, ja, al te veel rugbaarheid geven aan deze ellendige oorlogsmisdaden... waarvan we liever niet uh, willen dat Nederlanders die uh, hebben gedaan. Ja, en nu komt het uh, vaker naar buiten. In juli hebben we foto's gezien van executies door Nederlandse soldaten. Dit interview. Um, moet er inderdaad een soort uh, grote tijdspannen overheen gaan... voordat een land zijn of haar verleden... De, uh, onder ogen kan zien? Ja, kennelijk wel, want in uh, de Verenigde Staten en andere landen wordt er toch ietsje uh, opener en misschien wel ietsje eerlijker naar het verleden gekeken. De jeugd in Nederland weet van Vietnam en Milay, maar niet van wat wij in Indië zelf gedaan hebben, vlak na de oorlog. Waar ligt dat aan, hier in Nederland dan? Ja, in ieder geval is het toch wel zoiets als collectieve ontkenning. Um, het staat niet in de schoolboekjes, dus je wordt er niet mee opgevoed. En um, op een of andere manier willen we dat toch liever niet horen die, uh, die rotdingen over ons eigen verleden. En waar ligt dat aan? Ja, dat is een goede vraag. Dat uh, is deels psychologisch, denk ik. Dat heeft te maken met ons imago, wat we willen hebben als uh, ja, tolerant, uh, uh, vriendelijk land in de wereld. Uh, en um, ja, ook wel aan het feit dat, dat misschien de generatie die het meegemaakt heeft zich onbegrepen voelde... en liever niet wilde dat iets had van, nou, ze snappen toch niet hoe het daar was. Want dat is altijd de verdediging van oud-militairen. Jullie snappen niet hoe het uh, uh, echt daaraan toegegaan was. Dat heeft Westeling mij ook persoonlijk gezegd in een telefoongesprek ooit. Doet dat recht aan de slachtoffers? Dat doet geen recht aan de slachtoffers. Want ontkenning van, van dit soort zaken is, uh, blij, blijft altijd traumatisch. Dat leidt tot pijn. En het doet ook geen recht aan de Nederlandse samenleving, omdat op een of andere manier wij daardoor niet eerlijk in de spiegel durven kijken. En dat is denk ik nuttig om wel te doen. Ja, in dat opzicht is het een goede zaak dat het NIOT uh, een onderzoek wil starten, zo snel mogelijk? Ja, ik denk dat dat een goede zaak is. Ik denk wel dat dat uh, vele jaren gaat duren en uh, uh, zal leiden tot uh, hele goede officiële publicaties. En ja, ondertussen blijft natuurlijk zeg maar, de emotionele kant hiervan doorgaan, want ja, er is natuurlijk veel emotie rond dit thema. Verwacht u meer materiaal de komende maanden? We hebben foto's gehad, getuigenissen. Er zijn natuurlijk nog mensen die erbij waren. Er zijn nog mensen die erbij waren. Uh, er zijn ook mensen die nog foto's hebben. Ja, afhankelijk van uh, ja, toevalstreffers of uh, uh, het feit dat sommige oud-militairen heel braaf hun fotomateriaal naar archieven zullen sturen of iets dergelijks zal er nog wel wat boven water komen. Vanavond in die altijd wat uitzending zien we ook een foto van echt een groot aantal slachtoffers in een sawa. Uh, heel schokkend, maar al eerder uh, uh, op televisie geweest. Um, dus er komt nog wel zo nu en dan wat naar boven. De tijd verstrijkt, maar de feiten niet. Historicus Willem IJzer geeft over de Nederlandse betrokkenheid in Zuid-Zijdebens. Hartelijk dank. Heel graag gedaan. Na vijf uur gaan we kijken naar de economie van vandaag.